Gestart. Maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur. Goedemiddag, ik ben Biem Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. Afgelopen week was geen beste week voor de coronacijfers. Er waren ruim 82.000 nieuwe besmettingen, ongeveer 20% meer dan een week eerder. De RIVM hoopt op betere cijfers deze week. Maar het is natuurlijk uh, uh, ja, afwachten. Wanneer we wel het effect van die lockdown gaan zien en wat dat nog spannender maakt is wat het effect van de feestdagen daarin gaat zijn. In de ziekenhuizen wordt het steeds drukker. Daar liggen nu bijna 2300 mensen met corona. Dat zijn er zoveel dat behandelingen die niet heel dringend zijn worden uitgesteld. En dan kunt u bijvoorbeeld denken aan onderdelen van uh, heup- en knieoperaties. Een liesbreukoperatie, een operatie voor een littekenbreuk. Een sterilisatie, uh, cosmetische chirurgie. Dat kan ook volgend jaar nog, zeggen de ziekenhuizen. Om alle druk nu aan te kunnen willen ze dat het ziekenhuispersoneel ook sneller wordt gevaccineerd. Want zeggen ze, de situatie wordt onhoudbaar. Morgen moeten vrachtwagens tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk weer gaan rijden. Daarover hebben die landen afspraken gemaakt. Enorme rijen met trucks staan nu vast voor de kanaaltunnel. De EU wil sowieso dat de grens weer op een keer gaat, zegt correspondent Sander van Hoorn. Organiseer dan sneltests voor de chauffeurs en laat daar het goederenvervoer niet door ophouden. En uh, mensen, zeggen zij, moeten wel terug kunnen naar huis. Het heeft allemaal te maken met die besmettelijke variant van het coronavirus die daar rondgaat. Het is inmiddels ook bekend dat er twee besmettingen in ons land zijn met die coronavariant, zegt Minister de Jonge. Het zijn twee verschillende gevallen, wel in dezelfde regio, dus de regio Amsterdam. Er zijn volgens de minister geen extra maatregelen nodig. Het bekendste pannetje van dit coronajaar is nog steeds spoorloos. APPLAUS Tijdens de toespraak van premier Rutte maakte demonstranten een hoop lawaai met pannetjes. En een van die pannetjes plonsde in de Hofvijver. Museum in Den Haag wil het ding nu graag in een tentoonstelling hebben. En daarom zochten brandweermensen vandaag in het water. Maar ze hebben hem niet gevonden. Het weer vanavond en vannacht kan er mist ontstaan. Morgen is het bewolkt en vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Het blijft zacht, 8 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB. In de regio Noord-Holland is de N242, middenmeer Alkmaar, dicht tussen Heergewaard en de ring Alkmaar. Dat komt er een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie. <truimert>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 We're gonna see me down I ain't repeating you So I'm deleting you from my phone now You ain't gonna see me cry I might go kiss somebody new Just cause I'm de hoofdpunten van het NOS-journaal. De nieuwe corona-weekcijfers zijn zorgelijk, zegt het RIVM. De stijging is nu in alle leeftijdsgroepen... en bij verspreiding onder ouderen kunnen ook de opnamecijfers weer oplopen. Het RIVM verwacht begin januari een nieuwe piek. Ziekenhuizen noemen het onbegrijpelijk dat het kabinet... geen voorrang geeft aan het vaccineren van ziekenhuispersoneel. Ze zeggen dat de situatie in ziekenhuizen onhoudbaar dreigt te worden. En de meeste horecazaken die tijdens de kerstdagen diners bezorgen, zitten al vol, meldt Koninklijke Horeca Nederland. Veel mensen willen, afgezien van het gemak, ook graag de lokale horeca steunen. Het weer in het noorden mogelijk mist. Verder later weer regen, vooral in het midden en zuiden. Morgen ook, en het wordt 8 tot 12 graden. Je suis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 Is everywhere, but you're back. We'll be okay